Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Vier Amerikaanse agenten zijn opgepakt vanwege de dood van een zwarte vrouw. Brianna Taylor van 26 werd twee jaar geleden in haar eigen huis door de politie doodgeschoten terwijl ze zelf ongewapend was. Haar huis werd binnengevallen vanwege een drugzaak, maar ze achteraf niks mee te maken had, vertelt deze verslaggever van CNN. This was an ongoing investigation into narcotics trafficking, and the attorney general here says that these officers knew that some of the information they put into the search warrant for Breonna Taylor's home was false. Volgens het Amerikaanse OM regelde de agenten onterecht een huiszoekingsbevel. Eén van de agenten wordt ook vervolgd omdat hij bewust onnodig veel geweld gebruikte. Er ligt 250.000 euro klaar voor degene die de gouden tip heeft over Shair. De jongen van zeven verdween 27 jaar geleden op het strand van Monster vlakbij Den Haag. De Peter Erde de Vries Foundation stort zich nu op de zaak. vertellen eens aan RTL Boulevard. We loven voor deze zaak 250.000 euro, een kwart miljoen euro uit um, voor de gouden tip die leidt naar, naar Shair. Het is een vermissingszaak. Wij zijn in eerste instantie niet op zoek naar de dader. Wij zijn absoluut op zoek naar Sjair. In Eindhoven is een reddingsactie aan de gang voor een afgebrande boom. De 262 jaar oude plantaan werd vorige week in brand gestoken. Een team specialisten probeert de wortels nu te redden... door verbrand materiaal uit de grond te halen... en er een nieuwe laag compost overheen te leggen. Stel dat de boom het niet redt... dan zou uit de wortels een nieuwe boom kunnen groeien. En honderden voetbalfans hadden begin deze avond... de nieuwe aanwinst van AS Roma van het vliegveld. De Nederlandse middenvelder Georginio Wijnaldum... Hij wordt komend seizoen gehuurd voor 5 miljoen euro van Paris Saint-Germain. Zijn de AS Roma fans helemaal blij mee? Het weer dan nog, zo'n 20 graden. Met alleen in het zuidoosten kans op een bui. Met lokaal ook hagel en onweer. Morgen op de meeste plekken droog en zonnig. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er stond lange tijd een vrachtwagen met pech op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Intussen is die weer weg, dus de rijstroken zijn allemaal open. De vertraging is nog 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu Alternative FM. Zing. Soms is wel eens even van die dagen. Dan moet die gewoon weer eens gedraaid worden. Won Vissenpark van de Bohems. Daarmee begonnen we dus dit derde uur en we gaan gewoon vrolijk verder, want dit is ook zo'n weergeloos nummer van een band uit Alkmaar. Three Point Landing, Gleaming Eyes. Well, niet allemaal toe kan leiden. Al opgepikt door en pop Vervolgens ook de Robbe Akda Award. En daarna ook nog eens een keer 3 voor 12 Noord-Holland. En wij zijn er eigenlijk ook al een beetje vanaf het begin af aan... bij betrokken geweest bij het ontstaan van 3-Point Landing. Dit komt van het album Shadow Work. En het nummer dat heet Gleaming Eyes... En daarom draaien we hem ook. Dus dat is uh, gewoon uh, de reden. Um, volgende week, zeg ik vrienden... komt er een, een nieuwe single uit van Dylan van Dam. Uh, hij heeft uh, alles eerdere eerder uh, materiaal uitgebracht. Uh, Isabel, uh, Full for Love and Another Lover. Dat is de laatste single. En volgende week komt Overnight uit. En die mogen we dan ook vooruit uh, draaien. Maar dit is nog die oude single Another Lover... was dat met Light Me Up. Daarvoor hoorde je trouwens Dylan van Dam... met uh, Another Lover. Uh, bovendien is dat... in de verste verte geen familie van Marcus... die hierboven huist. Uh, maar goed, dat uh, terzijde. Um, het is wel zo dat ik uh, nog... erbij uh, zeg... dat dit programma wordt herhaald. Op maandagavond... tussen 8 en 11. En er zijn mensen die er, er ook op lopen. Want... Ik weet dat er ook nog een uh, programma uh, gemaakt wordt... op maandagavond bij onze vrienden... Uh, bij de lokale omroep van Volendam en Eedam. Tussen 7 en 8 zit daar Roy de Smet. Doet iets minder aan Nederlandse producties... maar het is altijd wel heel erg mooi om naar te luisteren. En ook hij doet alternatieve uh, dingen. Meer de songwriters, daar uh, is hij uh, wat uh, meer op uh, gespecialiseerd... En 7 en 8 is dan een mooi tijdstip. En er zijn dus mensen die dan vanaf 8 uur gewoon nog eens een keer naar de herhaling van dit programma uh, gaat uh, beluisteren. Ja, zo werkt dat. De Gumbo Kings. Uh, ze zijn wel eens eerder hier uh, te horen geweest. En dit is de laatste single die ze hebben gemaakt. Here we are. De jongens hebben een uh, geslaagd crowdfundingsproject achter de rug, de Gumbo Kings. En dat zal alles uh, te maken met het uh, nieuwe materiaal waar dit uh, één van is. Here we R, laatste single uh, die ze hebben uitgebracht. Uh, en van uh, het stevige, daarom kom ik er even tussendoor van de man gesproken, zijn er altijd uh, twee nummers uh, die ik achter elkaar uh, draai. Uh, gaan we naar iets uh, rustigers. En ik moet ook nog even rekening houden met iets anders. Want ik mag nog uh, een nieuw uh, materiaal draaien. Het is niet helemaal een primeur. Maar uh, die is weggelegd voor Kink FM. En dat gebeurt uh, as we speak vandaag uh, en nu. Uh, dat uh, is op dit moment. Uh, dat is de nieuwe single van Fiep. Die is uh, nu te horen bij Kink FM. Maar niet gedreurd. Over een minuut of twintig uh, komt hij gewoon hier voorbij. Dus... Uh, daarom zou ik zeggen, blijf lekker hier uh, luisteren. Want uh, wij hebben nog uh, heel veel leuke dingen. Zoals gezegd, het iets wat rustige materiaal. En we hebben er ook een paar weken terug uh, in de uitzendingen gehad. Nana, Nana en And I don't want leave your house no more. jongens gaan ook in een hoog tempo hun materiaal uitbrengen. Dit kwam vorige week uit. Callback. Uh, ze komen uit Uithoren. En Off Day is uh, een uh, single. En die komt van een EP, To The Teeth. En die To The Teeth, dat komt 26 augustus uit. Volgende week verschijnt er alweer een nieuwe single... van uh, dit uh, vrolijke drietal Uithoren. Uithoren. Uithoren, ja. Eigenlijk... Ah, uh... Ik stink er zelf ook in. Uh, maar goed, dat uh, is uh, gewoon het uh, verhaal. En ze spelen 9 augustus in Paradiso. En dan zijn ze niet de enige. Want er schijnen ook nogal wat andere uh, mensen daarbij te spelen. Bijvoorbeeld Kai, die hier ook uh, twee keer geweest is. En bijvoorbeeld Lorena en de tijd, We hebben met Lorena ooit nog wel eens een telefonisch interview gehad... over het werk wat ze hebben gemaakt. Dus dat zijn de mensen die meespelen op 9 augustus. We gaan ons opmaken voor het telefonisch interview... wat we zo dadelijk gaan hebben met Davy Knobel van Light by the Sea. Want er is een nieuwe single die morgen uit gaat komen. Maar eerst hoor je nog een oude single... van dat hele mooie album wat ze hebben uitgebracht vorig jaar... Hun debuutalbum Only Death Make Icons. En dit stond er ook op: namelijk Mr. Wonderman. <middels> De CDC was dat met uh, Mr. Wonderman van het album Only Death Makes Icons. En 20 mei 2021 was een gedenkwaardige dag hier uh, in de studio van ZFM Zandvoort. Uh, want in het programma Alternative FM kwamen twee mensen langs. De een was eigenlijk heel volledig uh, noemend Esther Anna Bouwman, tegenwoordig heet ze ook Knobel. En de ander is Davy Knobel. En laten we die nou net uh, aan de telefoon hebben. Goedenavond, Davy. Hey, goedenavond, Jaap. Ja, want uh, 20 mei 2021 waren jullie hier. En toen hebben jullie ook uh, uh, jullie nummers akoestisch laten horen. En dat ja. was, ja, uh, ik vond het uh, best wel een toffe avond. Uh, ik weet niet, uh, maar jullie hadden, het, uh, jullie hadden het toch ook wel naar jullie zin, dacht ik. Zeker dat we daar zin. Sowieso is het leuk om de, de nummers ook akoestisch te spelen. Dat is uh, leuk om ze in het kleine uh, te brengen. Hè. Dat ja. raakt vaak de, uh, de essentie van de trekken. Dat is altijd leuk om, uh, om dat uh, naar voren te laten treden in plaats van alle productionele. Die eraan toe wordt gevoegd. Ja, ja want uh, dat, dat, dat vind ik ook opvallend. Uh, die nummers die blijven dan kaarsrecht overeind staan. Uh, want jullie zijn toch nog wel een beetje een bombastisch. Ja, jullie laten toch best wel een bombastisch geluid horen in, in dat opzicht. Um, ja, dat denk ik ja, precies. Ja, want uh, laten we even daarover uh, even hebben voordat we het over die nieuwe single gaan hebben. Want ja, uh, jullie hadden dat, uh, dat album uitgebracht. En dan zit die vermalen tijden uh, coronavirus er weer tussendoor uh, te pielen. En uh, jullie kwamen ook niet echt uh, aan spelen toe. Net als bijvoorbeeld de band Volvee, die we vorige week in de studio, in, uh, in de, aan de telefoon hebben gehad. Dus vandaar. Ja, nou ja op zich hebben we nog best wel, best wel een mooie, mooie toe nog kunnen doen. We hadden Tot best wel. wel geluk hè. Ja. Want uh, ja, toen we bij jou in de studio waren, was eigenlijk tussen alle. Uh, ...maatregelen, et cetera, tussendoor. Alleen, uh, wij hebben wel het geluk gehad in het najaar van 2021, uh, in het najaar, ja. waren er toch geen dingen mogelijk. En toen hebben we best wel een mooie tour kunnen doen uh, samen met de Vive Lafette, uh, Belgische ja. band. Hebben we toch best een mooie tour kunnen doen. Ik denk wel dat het maar uh, zes, zeven shows waren. Ja. Maar dat was zo echt, uh, top, uh, echt top dat we die hebben kunnen doen. En die, uh, ja, die pakken ja. ze niet meer op. Nee. Uh, hebben, ze, uh, hebben jullie daar ook nog een beetje ook het album onder de aandacht uh, weten te brengen? In die, even goed in die zes, zeven shows? Um, ja, zeker wel, hè? wel. We hebben natuurlijk ook cd's en vinyl, en mm. cd's hadden we toen wel bij, alleen nou ja, ook door, uh, door de schaarste van karton van het vinyl, de drukte van mensen die platen drukken, was het vinyl uh, niet op tijd, mm. wat bij heel veel acts uh, het geval was uh, in, die, in die periode en nu nog steeds. Dus helaas hebben we het vinyl niet meer op toe kunnen nemen, maar... De, de, de aankomende shows, we start in september weer, dan hebben we lekker vernieuw bij ons bij. Kijk. Maar uiteindelijk is het best wel top geweest om ons, om ons album nog te kunnen promoten. En daar gaan we nu gewoon lekker mee verder. Ja, um, ja want, uh, want uh, dat album uh, dat, dat loopt nog steeds. Maar ondertussen uh, zitten jullie toch kennelijk uh, niet stil. Want uh, ineens verscheen daar in mijn mailbox van jou uh, van... Is, ik heb uh, we hebben weer een nieuwe single. Ja, dat klopt ja. ja. Ja, stilzitten is niet onze steekkracht. kracht. Nee? Daar hebben, we, daar hebben we moeite mee. Ja. En uh, nou ja, weet je, zo'n zo, zo album dat breng je dan uit en dan gaat dat, dat duurt dat stiekem toch best. Ja, dat gaat snel. Ja. He, dat je, dat je, dan zit je, ja, je zit binnen, je kan niet echt gaan spelen. En voor je het weet ben je toch weer een jaar verder. Ja. Het was april 2020 dat we de eerste single van de van het album hebben uitgebracht. En ja, we zitten nou weer in augustus. Ja. Dus voor ons voelde het eigenlijk toch wel urgent ja. om, uh, om toch voor jou weer een single uit te brengen. Ja. En dan komen er overigens nog meer. Oh toch. Uh, ja. ja, het voelde, het voelde wel goed. We zaten, we hebben veel natuurlijk veel binnengezeten, dus we hebben veel geschreven. We hebben nu een vaste band om ons heen, dus ja, de, het, het voelde relevant om nieuwe tracks te gaan schrijven en niet opnieuw te gaan toeren met de vorige plaat, die overigens wel gewoon live wordt gespeeld, maar ja. er moest iets bij, voelden wij. Ja. Uh, nog even over, over de muziek. Hè? Want als ik even naar uh, jullie beide achtergronden uh, kijkt, uh, kijk. Ik weet dat Anna die heeft, uh, toch nog uh, wel een, uh, ja, een metal verleden En uh, uh, hoe zit het met jou? Want uh, op een gegeven moment uh, zijn jullie ergens bij elkaar gekomen. En dat schijnt uh, behoorlijk goed, uh, goed te klikken. <laughs> ja, dat is een goede klik inderdaad ja. Nou wat je zegt Anne heeft inderdaad een, een alternat het alternatief metal. Uh, nou niet per se verleden. Ze zijn uiteraard nog steeds maar bezig. Zij komt in augustus ook met nieuwe singles via ja. My Guard. Ja. Um, ja en ik ook ik heb ook veel uh, veel in metal bands uh, gespeeld toch ook wel redelijk veel blues ja. dan moet je een beetje denken aan de aan de Joe Bonamassa uh, ja dat, dat ja. ja die kant uh, dat heb ik heel veel live gespeeld en dat doe ik trouwens ook nog steeds met uh, Cloudman een band van Nick Holleman die ken je misschien van Vicious Rumors ja en eh, van, uh, van een band uh, dus We hebben ook nog steeds een band waar we eigenlijk groove rock uh, groove blues mee spelen ja alleen uh, het project Light by the Sea is eigenlijk hetgene wat ik het allerliefste doe. En wat Anna het allerliefste doet. Dus dan komt dat eigenlijk super mooi samen. En dan heb je een persoonlijke en muzikale klik. En als je die op een gegeven moment hebt, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ja. C'est voyage, want dat is de nieuwe single. Ja. Het doet mij vermoeden, Le voyage. Als ik een mooie uh, Franse omschrijving... dan denk ik aan reizen. Is dat uh, iets uh, wat uh, in jullie bloed zit? Dat sowieso. Nou, we hebben allebei... Uh, voelen wij elk jaar wel de noodzaak... om even uit... Nou, ik wil niet zeggen de sleur... maar in ieder geval uit je uh, vaste... Uh, ja, om even uit de context te stappen. Dan mm -hmm. wel om te genieten van een nieuwe omgeving. Dan wel met een stapje terug... Naar de context te kijken waar je in het dagelijks leven in zit. Hmm. Um, en zullen voyage slaat ook op de reis, hè, voyage, die wij samen hebben. Dit is onze reis. Hmm. En uh, daar genieten wij samen ontzettend van. En ja. dat uh, nou, belichaamt deze trek eigenlijk. Ja. Het, is, het, is, het is een redelijk uh, zomergevoel zit in de trek. Ja. Um, samengevoegd met uh, nou ja, onze muzikale inspiratie. Je denkt dat je er redelijk wat ethische uh, vibes uh, uit kunt pikken. Ja, want, uh, want dat was uh, bij die Mr. Wonderman ook uh, behoorlijk duidelijk aanwezig, de uh, 80s vibe. En bij Crimson Sugar, om maar even een, uh, een, een dwarsstraat uh, te noemen. Ja, want dat album dat heb ik wel tien keer afgeluisterd. Uh, dus ik weet, wel, ik weet er wel behoorlijk wat van. Ja, ja hij, uh, en als je dan op een gegeven moment met deze single. ik denk, oh ja, dan kan ik wel eens even uh, dat hele album weer eens uh, gewoon af uh, gaan luisteren. Dus dat heb ik ook, mm. weer, ja, dat heb ik ook weer gedaan uh, de afgelopen tijd. Um, maar ja, dat, dat album, dat, daar zaten allerlei uh, dingen in, hè, van, van sprookjes tot, tot wat dan ook. Uh, maar dit, uh, is, uh, gaat dit uh, nu weer een, een ander thema uh, ja, worden uh, in, de, in dat opzicht? Wat, je, wat jullie nu uh, gaan uitbrengen de komende um, tijd? Ja, kort thema's... Het is, dat, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ja. je kan daar niet van tevoren uh, voorspellen welke kant je op gaat. Kijk, instrumentaal, mm. uh, sphere-wise, ja. Kijk, de eerste plaat is eigenlijk, daar zit van alles in. Je hebt de Mr. Wonderman die heel erg ethisch, toch wel Wave uh, geïnspireerd is. Mm. Mm -hmm. Maar je hebt ook een Hollywood Vampire, die bij trouwens ook een acousticspeel speelt. Mm -hmm. Daar hoor je toch weer meer George Harrison, die iets lichtere... Uh, rock hoor je daarin. Mm -hmm. Alleen we hebben wel besloten dat we iets meer, zelf Voyages is daar een hele mooie voorloper van, dat we iets meer die kant op gaan. Okay. We gaan iets meer richting de punchy, uh, gedoseerde rock. Aha. Die kant willen we op. Een mooie gepolijste vorm van rock. Ja. Zonder het rock and roll gehalte te verliezen. Oké. Okay. Dat um, is belangrijk. En morgen is die uh, te vinden. Waar is die single te vinden? Overal. Overal, <laughs> ja. ja. Die single die wordt overal te vinden. Je, we, we hebben hem op uh, alle streaming platforms, je kan hem op iTunes, Sky hem kopen. Je uh, kan hem op uh, onze Bandcamp, op, kijk, onze, kijk. op, op Spotify, op Deezer, op uh, Tidal, weet ik het allemaal, je kan hem opnoemen. Plus we hebben uh, ontzettend, uh, vinden wij zelf, hele mooie visuals. Uh, bij de track, die heeft Marcel Beschoor uh, gemaakt, uh, hij speelt ook in de band uh, mm. uh, Consumer Junk. Yeah. Uh, die heeft de visuals gemaakt en die heeft ook de visuals gemaakt die we met ons mee gaan nemen op tour. Aha. Uh, dus dat is eigenlijk een hele leuke, leuke wisselwerking die we hebben met hem. Dus uh, de track kan je overal gaan vinden en morgen, tenminste ik zou zeggen over... Zeg ...plus minus twee uurtjes. Ja. Hè, want dan begint de morgen alweer. Het uh, <laughs> ja. gaat sneller. Ja dat dus gaat weet, snel. Morgen, dan, uh, dan is hij overal te vinden en dan uh, gaan wij daar lekker van genieten. Dan gaan we hem uh, laten horen. Je is Light by the Sea met de nieuwe single ja, Celle Voyage. Guev referred to as Trap Han Кстати Van Piep met Daydreaming. We gaan verder. Met even een pittige single weer. Vorige week uit, nou twee weken alweer onderweg. Von V en Turmoil, Turmoil. Even op adem komen met Ghana en down the road. Goodbye, old I'll see you down the road. je het instrument dan ook hoort op uh, Awaiting Game, de EP van Ghana. Uh, allemaal gebaseerd op het leven van uh, niemand minder dan Leonard Cohen. Zoals altijd, want sinds april staat hij nagelvast in dit lijstje. Prinses Bleek. Tot volgende week.